Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Chipkama. Onderwijsbond haalt fel uit naar minister van Bijsterveld. SP stijgt ook flink in peiling van Ipsos Innovate. En korting op subsidie omroep Brabant teruggedraaid. Voorzitter Kiers van de Algemene Onderwijsbond zegt dat hij zich schaamt voor minister van Bijsterveld. Hij noemt haar de beroerdste minister van onderwijs die Nederland ooit heeft gehad. Ook zei Kiers dat ze niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn. En verder zou ze niet in staat zijn een redelijke gedachte te hebben over het vak. De woedende voorzitter zei dit na afloop van de grote lerarenstaking in Utrecht. De leraren zijn boos over de onderwijsplannen van het kabinet. Van Bijsterveld noemde de demonstratie onverantwoord. Ze ziet een leraar het liefst gewoon voor de klas. De SP zet zijn opmars ook voort in de peilingen van het onderzoeksbureau Ipsos Sineveed... In de jongste politieke barometer staat de SP op 29 zetels... zeven meer dan twee weken eerder. Anders dan in de meting van Maurice de Hond... is de SP bij Ipsos Seneveed niet de grootste partij. Dat blijft de VVD met 32 zetels. Het zijn er wel drie minder dan in de vorige meting. In de politieke barometer halen de regeringspartijen en de PVV... samen 68 zetels, een laagde record. Bij de Hond komen de drie niet verder dan 62. In de barometer zakt de PvdA verder weg naar 21 zetels. Op de A20 bij het plein is een zwaar ongeluk gebeurd. Vier mensen raakten gewond, onder wie een kind. Een vrachtwagen botste achterop een busje... en die botste weer op een aantal auto's. Het kind is volgens de politie ernstig gewond. Bij het Plein is een omleiding ingesteld. De Britse spoorwegmaatschappij Virgin heeft met zijn aanbod... om de Nederlandse hogesnelheidslijn gezond te maken geen gehoor gevonden bij minister Schultz van Hagen. Dat heeft directeur Pacey van het concern gezegd... in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens Virgin is er één keer een ontmoeting geweest... maar had het ministerie daarna geen belangstelling meer. Virgin zegt dat het bereid was een bod te doen... dat gunstig zou uitpakken voor belastingbetaler en reiziger. Volgens een rapport van het onderzoeksbureau van de Kamer... heeft Schultz in haar pogingen de HSL financieel gezond te maken... alleen met de NS onderhandeld... en wekt dat niet de indruk dat alle oplossingen... uit ten treuren zijn onderzocht. Veel Kamerleden maken zich zorgen over de toekomst van de HSL. De Rabobank is woedend op een bedrijf dat een website voor de bank verzorgde. Op de site konden klanten een psychologische test doen. Een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam onderzocht de site... en die bleek zo lek als een mandje. Hij kreeg zonder veel problemen de gegevens van 3000 mensen naar boven... die de test hadden gemaakt. De Rabobank heeft de site inmiddels offline laten halen... en vraagt de onderzoeker de gegevens van de klanten te vernietigen... Het gaat alleen om persoonlijke gegevens van klanten, niet om financiële. De regionale zender Omroep Brabant mag niet worden gekort op haar subsidie. De rechter in Den Bosch heeft bepaald dat de geplande bezuinigingen van de provincie Noord-Brabant onvoldoende gemotiveerd zijn. De provincie wilde de omroep dit jaar 400.000 euro korten. In 2015 zou dat bedrag moeten oplopen tot 1,7 miljoen euro. Dat is 10 van de totale subsidie. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere regionale omroepen... die ook te maken hebben met bezuinigingen. De stad New York heeft vorig jaar een record aantal bezoekers getrokken. Het waren er 50,5 miljoen. Nog meer dan voorspeld. Dat komt volgens het toeristiebureau van New York door het zachte winterweer. Van de bezoekers kwamen er ruim 40 miljoen uit Amerika zelf. Het record aantal bezoekers leverde ook meer inkomsten op. De toeristen in New York gaven vorig jaar samen meer dan 32 miljard dollar uit... Een half miljard meer dan in 2010. Schrijver Herman Koch krijgt volgens een uitgever... een uitzonderlijk hoog bedrag voor de Amerikaanse vertaalrechten... van zijn boek Het Diner. De Amerikanen hebben er meer dan 100.000 euro voor over. Hoeveel precies wil Koch's Nederlandse uitgever niet zeggen... alleen dat het gemiddelde tussen de 20.000 en 40.000 euro ligt. De Amerikaanse editie van Het Diner moet begin volgend jaar verschijnen. Er komen ook een film en een toneelstuk naar het boek van Herman Koch. Reclame-icoon Loekie de Leeuw verdwijnt uit de Efteling-attractie Carnaval Festival. Loekie heeft een rolletje in de attractie sinds 2005. en was toen te duur geworden om tussen de reclameblokken van de publieke omroep op te treden. De bedenker van Loekie is ook de maker van de Efteling-attractie. Een van de tien Loekie-poppen gaat naar het Efteling Museum, een andere naar de familie van de bedenker en de rest belandt in het archief. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen droog en klaart het steeds meer op. Bij een matige zuidenwind daalt het kwik naar een graad of twee. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui. Het wordt een graad of zeven. Vanaf zondag wordt het kouder in de nachten, licht het tot matige vorst... en overdag temperaturen rond het vriespunt. ANWB Verkeersinformatie, het is een wat drukkere avondspits geworden. Bij elkaar staat er nu 274 kilometer. Het heeft vooral te maken met aanrijdingen. De meeste vertraging zit bij Rotterdam. Ik begin met de A20, hoek van onder richting Gouda... die is nog dicht bij het Knopen ter het heeft te maken met een ernstige aanrijding. Daar waren er waren meerdere auto's bij betrokken. Vanaf Schiedam-Noord tot aan het Knopen ter staat nu zo'n 10 kilometer. Ook de wegen rondom Rotterdam lopen behoorlijk vast, onder meer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daar staat het helemaal vast tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein... zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelrijbaan. Bij Terbrechtseplein is de linkerrijs ook nog dicht voor de hulpdiensten. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het vastgelopen in 13, 9 kilometer voor het knooppunt Kleinpolderplein. De andere files van dit moment, de A1 Amersfoort richting Amsterdam... Tussen Bussen en Knopendiemen 8 kilometer. Een aanrijding met meerdere auto's. De linker reisrook is dicht. Op de A20. Van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouw en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer. Dat had te maken met een oliespoor. En een aanrijding op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 10 kilometer. Daar is de linker reisrook dicht. Auto Workforce.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Duizenden docenten staakten vandaag. In Utrecht kwamen ze samen. De minister van Onderwijs was er niet bij. Niet welkom, dus bleef ze in Den Haag. En gelet op de kritiek die er klonk, misschien maar goed ook. De leerkrachten zijn het niet eens met de norm van 1040 lesuren... in de onderbouw van het middelbaar onderwijs... waar de Tweede Kamer onlangs voor stemde. Minister Van Buijsterveld is niet blij met die staking... die op veel scholen tegelijk valt met de toetsweek. Nou, ik vind die demonstratie onverantwoord... omdat die één, voor het verkeerde strijdt... en twee, ik vind inderdaad dat jongeren uh, gedurende zo'n week... gewoon op een hele goede manier hun uh, lessen moeten hebben... en hun toetsen moeten kunnen maken. Maar de Algemene Onderwijsbond is ook niet blij met de minister... Wat zij belaat en kakelt. Deze mevrouw is een carriëriste die elke ochtend wakker wordt en als ze tandenpoetst tegen de spiegel zegt ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Kan niet schelen waarvan. Heer Kiers van de Algemene Onderwijsbond. Marcel Bril in Den Haag. Jij houdt je al tijden lang bezig met dit dossier, dit ja. onderwijsdossier. Hoe verklaar je deze heftige reactie? Nou ja, dat uh, 1040-uren-norm-dossier, om het maar eens even te zeggen... is echt al heel lang slepend. Noem die term in uh, het onderwijsland. En dat uh, werkt, werkt echt als een rode lap op een dolle stier. Want de docenten zeggen, als we die uren moeten gaan geven... Uh, dan kunnen we met het geld dat we krijgen en met de mensen die we hebben... niet de hele tijd goed onderwijs geven, met alle gevolgen volgen van dien. Ja, de minister die was daar eerst wel gevoelig voor en wilde eigenlijk ook minder verplichte uren per jaar, duizend in plaats van 1040. Was allemaal mooi, zo leek het, de rust keerde terug totdat bleek dat de PVV toch echt wel naar die 1040 wilde. Nou, toen moest de minister daar wel mee akkoord gaan, anders kreeg haar wet geen meerderheid. En ja, je kunt het wel raden, toen begon het weer opnieuw. Dat was tegen het zere been van de bonden. Ze riepen op tot actie. Dat weer tot ergernis van de minister, omdat zij vindt dat de bonden uh, ja, eigenlijk alleen maar inzoomen op die 1040, en dat de minister echt wel heel veel goede dingen in die wet heeft geregeld. Dus ja, de laatste maanden is de boel al flink verhard. De verhoudingen zijn erg bekoeld. Nou, je hoorde de minister er hard in gaan vandaag, en de vertegenwoordiger van de bond deed daar nog uh, is een schepje bovenop. Dus ja, je kunt wel concluderen dat de sfeer er vandaag in ieder geval niet beter op is heeft de minister al gereageerd op dat schepje erbovenop van, uh, van Kiers? Nog niet. Het is allemaal nog behoorlijk vers, hè, die keiharde persoonlijke aanval. Maar ja, je moet je wel realiseren over allerlei andere onderwerpen... moeten ze met elkaar om tafel. Ik ben wel benieuwd of deze harde aanval op de persoon van Van Bijsterveld gevolgen heeft voor de banden tussen die bond AOB en de minister. Want ja, kritiek, dat is natuurlijk wel normaal. Hè. Een onderwijsbond doet dat natuurlijk, want die vindt het beleid van de minister al snel niet goed, maar dit is uh, toch wel een hele harde persoonlijke aanval op de man, of in dit geval op de vrouw, en niet alleen op het beleid, want die meneer van de AOB die uh, verwijt de minister gebrek aan intellect, en zei, hij schaamt zich dat Nederland zo'n minister heeft, en dus ja, die persoonlijke aanval dat is wel heel opvallend, en dat maakt deze kwestie ook pikant, maar het is nog even te vroeg om te concluderen of het echt ja, verregaande gevolgen heeft uh, voor de relatie tussen minister en de bond. Ja, die moeten we even opzij schuiven, hè, die persoonlijke aanval, want als we even kijken naar de plannen. Hoe gaat het nu politiek verder? Nou, jij zei het al, de Tweede Kamer is uh, akkoord uh, met uh, deze plannen. Doordat de PVV en ook de SGP uh, toezeggingen hebben gekregen. Uh, maar ja, dan heb je nog de Eerste Kamer. Die minister hoopt dat door de veranderingen die ze in die Tweede Kamer heeft gedaan... dat de Eerste Kamer ook akkoord zal gaan. Want nou net de PVV en de SGP zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, dat is even afwachten hoe dat precies uh, gaat de komende maanden. Duidelijk is in ieder geval wel dat die 1040 uren nog eventjes in splijt... Blijft tussen minister, leraar en bonden. Marcel Bril, dank je voor deze politieke duiding. Gaan we toch even verder met de Algemene Onderwijsbond? Naar aanleiding van die uitspraken van bestuurder Kiers. We hebben aan de telefoon de uh, voorzitter van de AOB, Walter Drescher. Goedenavond. Goedenavond. U hebt die uitspraken van uw sectorbestuurder, de heer Kiers, gehoord, neem ik aan. Wat is uw ja. reactie? Nou, kijk, ik zou dat zelf niet zo geformuleerd hebben. Want uh, de discussie gaat over de zaak en niet over de persoon. Ja. En of, en of uh, mevrouw van Bijsterveld geschikt is voor deze functie, dat is exclusief aan het oordeel van, uh, van de Volksvertegenwoordiging. Daar gaan wij helemaal niet over. Maar uw collega Keers die zegt zich te schamen voor de minister in zoveel ah, ja, tijd zegt ik hij, heb, ik heb niet het gevoel dat deze minister het intellectuele niveau heeft om minister van onderwijs te zijn. Um... Maar, maar ik, zeg, ik zeg dus, het is niet het standpunt van de AOB, uh, het is ook niet mijn mening, ik zou het zelf uh, niet gezegd hebben. is uh, dus wat, wat, wat rest is dan, dat dit soort uitspraken gedaan worden in het heetst van de strijd. Uh, en uh, het is natuurlijk zo dat de verontwaardiging in het onderwijsveld over deze maatregelen... die is heel erg groot. Ja, die verontwaardiging en... uitstort dan in een, in een bewoording door uw collega Kiers uh, dat de minister niet in staat is een redelijke gedachte te hebben over mijn vak. En dan spreekt u dus namens een hele hoop uh, docenten die vandaag in uw ja, aanwezig doet, waren. Dat doet dus, dat doet dus niet de zaak. Want, want uh, de minister die is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid. Hè? En die, die hoeft uh, niet het vak... ...van deze leraar te geven. Dus het is ook helemaal niet erg dat ze dat niet zou kunnen. Of het is ook niet eens interessant of ze dat zou kunnen. En zij moet zorgen... ...dat die leraren die dat wel kunnen... ...dat die in een positie zijn om dat naar behoren te doen. Daar heeft zij naar onze smaak een ernstige fout gemaakt. Wij staan aan de vooravond... ...van een dramatisch lerarentekort. De bankstelling voor ons beroep... ...die is talende. Uh, dus... We komen binnen een paar jaar in de situatie terecht. dat er gewoon helemaal niemand meer voor die klas wil staan. Ja, en, en dat... daar, daar zou zij dus iets aan moeten doen. Ja, onvrede werd vandaag duidelijk. De woordkeuze is aan de heer Kiers. Maar het vertegenwoordigt wel een soort woede die vandaag merkbaar was. Waar komt die woede vandaan, denkt u? Nou, die woede komt uit een soort cumulatie van allerlei dingen. waar mensen gewoon in hun werk heel erg last van hebben. En dat is, er zijn legio, hè, we hebben het met de salarissen, we hebben het te maken met de nullijn. We hebben uh, in het beleid uh, ten aanzien van uh, moeilijk lerende kinderen hebben het te maken met de bezuiniging op het speciaal onderwijs. Maar als je wat verder teruggaat in de tijd, dan zie je ook dat er steeds andere dingen zijn die mensen, die mensen te zitten. En eerlijk, ik. Ik vind zelf dat wij een hele brave beroepsgroep zijn. Hè. Wij, wij staken bijna nooit, we gaan bijna nooit de straat op... omdat we eigenlijk heel erg veel begrip hebben... voor de problemen uh, van de Rijksoverheid. Ja, en, de, is... en, en wat de minister aan het doen is van onderwijs... is dan ook die spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen. Ja. De minister heeft het ja. gewoon niet in de gaten. Dus in dat opzicht kunt u zich vinden in, in de opvatting van de heer Keers? Haar, haar commentaren van vanochtend hè, die gingen dus wel een beetje voorbij... ...aan wat ik dan maar beschouw de authenticiteit van dit protest. Want zij zegt gewoon, die mensen moeten aan hun werk gaan en die moeten niet zo zeuren. Daar komt het op neer. En dat wordt door heel veel leraren dan ook weer gezien als een soort dédain. Zij ziet ons niet staan. Ja. En ja, eerlijk gezegd, ik vind het heel vervelend dat een van mijn collega's op deze manier dus uh, een grens overschrijdt. Een grens overschrijdt? Ja. Heeft dat consequenties voor hem? Nou, daar moeten we het over hebben. Kijk, wij zijn, wij zijn hier niet uh, um, uh, de, het, uh, de, de Sovjetstaat of zo. Dat we deze mensen meteen uh, uh, aan het kruisnagelen of zo. Maar uh, daar zal over gesproken worden. Ja, wanneer ziet u minister van Bijsterveld weer? Dat, dat weet ik niet. Uh, ja. Dat moeten we even afwachten. Ik neem aan dat zij uh, naar aanleiding van vandaag wel uh, de balans zal opmaken. En dan zal er ongetwijfeld een contact zijn. Maar uh, gaat er vast even de, ligt de bal ligt eigenlijk bij haar. Oh, hoe is dat zo? Nou kijk, wij hebben, wij hebben dit neergezet. En de, de mening van ons, gesteund door 20.000 leraren... Pardon, de, de bal ligt bij haar. U hebt een bestuurder die haar een, uh, beledigt, die een persoonlijke aanval uitvoert op haar. En dan ligt de bal bij de minister. De bal bij de minister ligt uh, de hart ten aanzien van het onderwerp. Ah. Het gaat over een onderwerp. En, en, en dat er ook... Nog dit speelt, ja, dat is natuurlijk helder. En dat zal, dat zal ook besproken worden. En uh, normaal is ook dat dat bij voorrang besproken wordt. Omdat je de tafel dus eerst wilt leegruimen voordat je aan het echte gesprek begint. Ik hoor het. Er komt snel een vervolggesprek over de inhoud, maar ook over de manier waarop vandaag is gesproken. Ik dank u hartelijk, Walter Drescher, voorzitter van de AOB. Straks Marco Pastors, veel gezien als leerling van Pim Fortuyn... nam vanmiddag afscheid van de Rotterdamse politiek. Jolanda van der Velde over de files, maar inzoomend op de A20. De A20, ja, die is nog steeds dicht... dus uh, van de hoek van Holland naar Gouda bij het knopen plein. Vanmiddag gebeurde daar een aanrijding met meerdere auto's. Het laatste nieuws van Rijkswaterstaat... is dat de weg nog tot half acht vanavond dicht blijft. Loopt daardoor behoorlijk vast op de A20 zelf vanaf Schiedam 9 kilometer... Ook op de A13 vanuit Den Haag staat het behoorlijk vast... vanaf Delft tot aan het Kleinpolderplein. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... zowel de hoofd- als de parallelbaan... staan hartstikke vast vanaf Knopend Ridderkerk. Uh, het beste is om daar een andere route te kiezen. Dat zou kunnen via de A4 de Beneluxenol... en dan de zuidkant van Rotterdam via de A15. Maar helaas, dat gaat niet filevrij lukken. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. We hebben er een jaarlijks terugkerende prijs bij. Minister Verhagen kwam er vanmiddag mee op de proppen. De Nationale App-Prijs, bestemd voor applicaties... die op een slimme manier gebruik maken van overheidsinformatie. Vanmiddag vielen twee apps in de prijzen. Het publiek koos voor een wc-app. Maar de vakjury vond Vistory de beste. Waarmee je tijdens het wandelen de historie van de omgeving kunt visualiseren. Louis Dekker sprak met de winnaars. Een app, daarvan dacht ik altijd dat die op een zolderkamertje werd gemaakt door één persoon met heel veel vrije tijd. Bij Vistory is het duidelijk een team-effort, heet dat dan in het Nederlands. He? Ja, dat klopt. Denk het hele bedrijf, negen man. En daarmee zijn we gewoon aan de slag gegaan en gaan bouwen. En het concept is wel door de eigenaren gemaakt... En verzonnen, maar daarna hebben we met z'n allen er iets van gemaakt. En ik zeg team effort en dat zeg ik niet voor niks, want dan verstaat u er tenminste iets van, hè? Ja, yeah, team effort. En everybody pitched in. It was great. Dat is Paul, maar eigenlijk heet hij Paul, want hij komt uit... Uh, Paul Manwaring komt uit uh, Amerika. Vistory is een moderne app. Het gaat om beelden, maar u maakt ook gebruik van polygoon. En dat is juist weer heel oud. Hoe slaagt u erin om die werelden bij elkaar te trekken? Wat doet die app? We gebruiken de polygoonbeelden. beelden. Die geven de mogelijkheid aan de gebruiker om die stil te zetten... en dan in het heden daar foto's van te maken en dat te vergelijken... zodat je een hele film ziet met af en toe moderne beelden ertussendoor. Dat klinkt best ingewikkeld. Ja, dat is het ook. Maar als je het ziet werken, dan is het opeens ja, een stuk duidelijker. En, en verslavend? Ja, op het moment dat je dingen herkent en echt door de buurt loopt en denkt van... Hey, dat kan ik er ook nog bij zetten en dan is het filmpje compleet en is het wel verslavend. Gaat deze app het openbare leven veranderen in Nederland? Ik denk dat het vooral heel interessant is voor mensen om te zien hoe uh, hun dagelijkse wereld er in het verleden uitzag en meer informatie uh, aan hun geeft. Een nieuwe kijk. Een nieuwe kijk, maar eigenlijk dus ook een oude kijk. Hier kan op de website hebben we een demo. Dit is een korte demonstratie. Je wordt door de hele applicatie heen geleid met, ja, met alle facetten van dien. In het menu kunt u uw voorkeursinstellingen bepalen. Zo kunt u kiezen voor mannen, vrouwen, baby's en of minder validen. Brian Vink is student bedrijfskunde en heeft samen met een aantal vrienden een app gebouwd. Ja, klopt. En de app heet Hoge nood en dan weten we genoeg. Dan weten we genoeg. In het hoofdscherm ziet u voor wie het vooruit geschikt is de beoordeling van voorgaande bezoekers en de afstand tot het toilet. Uh, nou, je opent de applicatie en hij zoekt meteen de dichtstbijzijnde toiletten... van de locatie waarop je dat moment bevindt. Dan maak je je keuze naar welk toilet je wil. Dan opent een tweede laag. Daarin krijg je extra informatie als openingstijden... en overige opmerkingen die vorige bezoekers hebben achtergelaten. Dat die vies is bijvoorbeeld? Ja, dat een toilet vies is of uh, nou, noem maar op. Alles kan achtergelaten worden. Daarna uh, kun je navigeren. Dan opent Google Maps zich. Dan zie je de route die je moet lopen of rijden. En als je eenmaal de behoefte gedaan hebt, kan je dus een cijfer achterlaten voor de volgende bezoeker van het toilet. Een kind kan de was doen. Een kind kan de was doen, ja. Om naar dit toilet te navigeren, klikken we op navigeer naar. Is dat een gat in de appmarkt? Vervolgens wordt Google Maps opgestart. Ja, ja, wij zijn er ook toevallig uh, achtergekomen met een brainstorm-sessie. Iemand moest naar het toilet ja, en het idee was geboren. Zodat u makkelijk en eenvoudig het toilet kan vinden. Zo doen we. Weet u nog, een paar maanden geleden, dat woord zak, de NS? Ja. ja, die kennen we, ja. <laughs> die kwam voor u op een heel fijn moment, hè? Ja, zeker. Ja. Een cadeautje. Eigenlijk wel. Bedankt, NS. <laughs> ja, het toiletteren staat, uh, staat hoog op de, op de kaart. Op, de, op internet wordt er veel over gesproken. Volgens mij heeft geen enkele Nederlander dat ooit gezegd in het verleden: Toiletteren staat hoog op de kaart. Nee, dat is een nieuwe tegeltjeswijsheid. Ja, nee, iemand moet eerst zijn. En die primeur kwam uit de mond van Brian Vink, maker van de bekroonde app met de heel toepasselijke naam Hoge Nood. Bijna 800 ladingdiefstallen zijn er jaarlijks uit vrachtwagens. Dinsdagnacht nog werd een chauffeur verrast in zijn slaap. De daders gingen er vandoor en dat leidde tot een achtervolging door de politie en een schietpartij op de A58. Veilige parkeerplaatsen, die zijn dus nodig. Er zijn er nu zo'n 25 van langs de snelwegen. En op een van die parkeerplaatsen staat Jeroen de Jager al de hele middag. En Jeroen, je had hem de naam gegeven, of de naam daar is Frans op den Bult. Maar ik ben je vergeten te vragen waar die naam vandaan komt. Ja, ik zit, ik zit nu binnen bij Frans op de Bult zelfs. Dat is een restaurant hier. Uh, en dat is begonnen, Tim, in 1826. Toen vestigde hier zich Frans Oud Veldhuis. Maar omdat het op de Bult was, hier in de buurt van Hengelo... Uh, ging hij heten Frans op de Bult. Dat was dus een horecagelegenheid toen, een tapperij heette dat. En sinds... Uh, nou, sinds even kijken. 79, 80 is hier dan die parkeerplaats, uh, inmiddels de zesde generatie, uh, die parkeerplaats uh, erbij gekomen. Want, en dat is wel interessant om daar even over te hebben met uh, Irma Helligers, uh, de eigenaresse hier, uh, is het wel lucratief om alleen zo'n parkeerplaats te hebben? Kun je daarvan leven, zo'n beveiligde parkeerplaats? Alleen van een beveiligde parkeerplaats niet. Nee, want ze betalen een tientje per nacht, de chauffeurs, maar niet als ze hier eten. Nee, als ze gebruik maken van het restaurant, dan is het parkeren gratis. Ja, en dan heeft u hoeveel chauffeurs per nacht heeft u hier? Gemiddeld 150. 150 chauffeurs per nacht, die hoeven dus niet, voor, die, maar die eten hier. Daar, daar moet je het dan van hebben? Ja, van het eten, douchen en ja, alles wat ze hier s'avonds in het restaurant doen. Wanneer dacht u, ik moet die plek hier, want hij was niet altijd beveiligd. Wanneer dacht u, hij moet beveiligd gaan worden? Uh, dat was rond uh, 2007, begin 2007. Toen werd het qua criminaliteit uh, ja, toch wat gevaarlijker. Uh, toen hebben we gezegd, van, nou, nou moet er wat gebeuren. Dus hebben we het met slagbomen en camera's beveiligd. Ja, en nu loopt er ook s'nachts een bewaker rond, uh, begrijp ik. Uh, u zegt, het werd gevaarlijker. Wat gebeurde hier allemaal? Nou, er kwamen dus uh, veel buitenlandse chauffeurs vanaf uh, 2003. En, Polen, Roemenen, Bulgaren? Ja, dat uh, soort, Rusland, uh, al die Oostbloklanden, zeg maar. Uh -huh. en uh, ja, het, het werd steeds grimmiger. Die jongens die willen dus niet gebruik maken van het restaurant. Dus daar ging mijn man of mijn zoon heen om te vragen van uh, wat is de bedoeling? Uh, komen jullie ook in het restaurant? Kom je niet in het restaurant? Ja, dan zul je toch 10 euro moeten betalen. Dat wilden ze dan ook niet. Uh, en die werden dus steeds uh, ja, gevaarlijker. Ze werden steeds agressiever. En ja, op een gegeven moment hebben we gezegd van nou uh, dit kan niet meer, want dit gaat een keer mis dan wordt het uh, echt uh, link om, om, om persoonlijke redenen. Ja. En ja, Toen hebben we gezegd, van, nou, nou moeten we het toch uh, afsluiten... en met camera's beveiligen. Nou ja. en, het, en het mooie idee is, we moeten gaan afronden... de, de mm. uitzending die moet verder weer met andere dingen. Het mooie is dat sinds dat het hier beveiligd is, gaat het goed. Wordt er wordt af en toe nog wel eens een zeiltje doorgesneden... maar die echte ladingdiefstal, die is voorbij. Ja. Jeroen Diaga, vanaf Frans op den Bult... Omroep Brabant wordt niet gekort op haar subsidie. De provincie wilde jaarlijks 4 ton op de regionale omroep gaan bezuinigen. Oplopend tot 1,7 miljoen euro in 2015. De rechter oordeelde vandaag dat dat niet mag. Dat is een belangrijke uitspraak omdat veel regionale omroepen een korting boven het hoofd hangt. De rechter heeft er lang over gedaan om alle kleine lettertjes in de mediawet te lezen. Want het is niet zo simpel, de relatie tussen provincies en regionale omroepen. De rechter in zijn uitspraak. In de mediawet is een zorgplicht opgenomen voor de provincie. Die zorgplicht houdt in dat de provincie zorg draagt... voor de bekostiging van het functioneren van Omroep Brabant. De minimale zorgplicht is bepaald op het niveau van het mediaaanbod in 2004. Dit gaat om activiteiten voor radio, tv en internet. Zoals te verwachten blijdschap bij de Brabantse Omroep. Gert Bilderman, directeur daar. Nou, je kunt het zelf zien. Uh, vlaggen hangen niet echt uit. Uh, maar er is natuurlijk wel met, met gepaste blijdschap gereageerd op de uitspraak. Ja, ik ben er erg blij mee. Want dat betekent dat u uiteindelijk geen korting van 1,7 miljoen krijgt. Of denkt u dat het misschien toch nog gaat gebeuren? Nou, wat, wat mij betreft is het nu wel van de baan. De rechter heeft duidelijk redelijk gehakt gemaakt van de argumentatie... onder het besluit van de provincie, het, het kortingsbesluit. En hij heeft gezegd, als je wil korten op de omroep mag je wel bezuinigen op de regionale omroep, op die subsidie. Maar je moet dan een onderbouwing leveren die in feite staat als een huis. Want als je bij ons in alle redelijkheid 1,7 miljoen weg zou halen... dan kunnen wij simpelweg niet meer op kwaliteitsniveau leveren... hetzelfde aantal uren radiotelevisie en, en de hele internetservice erbij... zoals we die nu leveren en zoals we die in 2004 leverden. Dat gaat gewoon niet. En dat kan de provincie ook niet bewijzen. Provincies moeten dus van goede huizen komen om een regionale omroep te korten. Ze mogen wel korten, maar alleen als ze daar hele goede redenen voor hebben. Persrechter de Klerk. Dat betekent dat de provincie een nieuw besluit moet nemen... en dat besluit zorgvuldiger moet voorbereiden en ook beter moet motiveren. En daarin moet dus helder zijn waarom de provincie vindt... dat de subsidie voor omroep Brabant gekort moet worden. De provincie gaat het vonnis nog eens goed bestuderen, zoals ze dan altijd zeggen. Hoger beroep... Nog niet. Maar provincie en omroep gaan als goede vrienden... nog eens om tafel om te kijken hoe ze nu verder moeten. Maar de korting voor de regionale omroepen, die lijkt ver weg. Theo Verbrugge. Een scherp debater. Leerling van Pim Fortuyn. De voorman van Leefbaar Rotterdam heeft zojuist na tien jaar... afscheid genomen van de Rotterdamse politiek. Marco Pastors wordt directeur van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Een afscheid en dus toespraken, onder meer van burgemeester Abu Taleb. Vandaag komt voor u een einde aan een intensieve periode van actieve Rotterdamse politiek. Een periode waarin hoogtepunten en dieptepunten elkaar soms razendsnel opvolgden. Grootste winst voor uw partij was op 6 maart 2002. Het uh, zwaarste denkbare verlies volgde twee maanden later de moord op Pim Fortuyn. Is er uh, Rotterdamse geschiedenis geschreven de afgelopen tien jaar? De grote geschiedenis is, is natuurlijk Pim Fortuyn en een leefbaar college. En, uh, ja. Maar daar was u wel bij. En daar was ik wel bij, precies. Dus ik denk dat ik uh, daar wel ergens uh, in voorkom. Ik zet die dingen graag wat harder aan dan ze soms zijn... zei u ooit over uw manier van debatteren. Nou, dat is u vaak gelukt. Je beheerst de tactiek van het uitdagen, confronteren en de boel opschudden... als dat nodig moet zijn, als geen ander. Nou, Wat ik zelf wel merk, omdat ik natuurlijk ook veel op straat word herkend... is dat mensen heel veel respect hebben voor uh, dat ik zeg uh, wat ik denk. En uh, dat ik ook kritiek durf te hebben als er dingen niet goed zijn. Ook als uh, uh, het moeilijk is om die te geven, ook als er veel, uh, veel weerstand is. Um, en ik denk dat dat uh, ook een hele grote bijdrage van, uh, van Levera aan het Stadsbestuur is. Peter van Heems, toch wel de aardsvijand van Marco Pastors. Die gaat nu weg. Een juist stemming bij de Partij van de Arbeid. Op de dag van de verkiezingen zei hij in 2010... als ik geen wethouder word, dan vertrek ik uit de politiek. Dat was een hele gekke uitspraak. Maar hij heeft het nu wel waargemaakt. En we dachten allemaal van wanneer gaat hij. Dus hij heeft dat wel waargemaakt. Maar ik vind het uh, eigenlijk jammer... Uh, dat hij uh, weggaat. Het, uh, het is een goede allround politicus. Iemand die zorgt dat er wat gebeurt in zo'n gemeenteraad. Dus wordt het hier nu een stuk saaier? Ja, en op Zuid hoop ik niet veel spannender. Nu word ik directeur van een heel belangrijk programma uh, voor Rotterdam-Zuid. Voor mij voelt het ook niet echt als een totaal afscheid en iets totaal anders. Denkt u ook niet dat u momenten zult kennen dat u echt op uw tong moet bijten... omdat u heel graag iets wil zeggen, maar het niet kan of mag zeggen? Ja, maar die heb ik al tien jaar. Dat kunt u zich misschien niet voorstellen. Maar dat gaat nu op een nieuwe manier weer door. Maar er staat ook wel weer een heleboel tegenover. Dus ik denk dat de ruimschoots aan mijn trekken komt. Dus Rotterdam is nog niet af van Marco Pastors? Uh, nee, zeker niet. Voor de mensen die dat hadden gedacht, is het misschien een teleurstelling. Ja. Henrik willem over het vertrek van Marco Pastors. Adept van Pim Fortuyn. En een natuurlijke overgang naar avondspits van WNL... kunnen we volgens mij niet maken. Want we schakelen met oud-Kamerlid van de LPF, Joost Heermans. Joost, goeie avond. Ja, dank je Tim. Dat, is, dat zijn mooie woorden die ik daaruit uit Rotterdam uh, hoor. Uh, van alle partijen trouwens. Ik, uh, daar gaan we het niet over hebben. Over Pim Fortuyn of over Marco Pastors. Dat komt ongetwijfeld later een keer aan bod in avondspits. Ik ga vanavond de show laten stelen door Ajit Bakas. Hij is trendwatcher, uh, zo je weet. Hij woont in drie steden tegelijk. Mexico, stad de raar als ik het goed zeg en Kyoto u hoort straks waar hij vanavond zit want hij is de hele uitzending in, in op de lijn wij gaan namelijk zijn allernieuwste boek bespreken met u luisteraars het is, dat boek heet het einde van de privacy en voor deze ene keer ruimte avondspits geeft de ruimte aan aan deze primeur van dit boek en Ajit Bakas de schrijver hij is de hele uitzending staat hij centraal en aanwezig want hij lanceert ook de stelling van de avond en dat is EU-plannen die gelanceerd zijn voor privacy op internet zijn naïef en onuitvoerbaar. Dat is dus niet mijn mening voor deze ene keer, maar van Ajit Bakas. De trend wordt ze, nou, wie anders dan hij weet de toekomst te voorspellen. Dus zijn mening telt, EU-plannen voor privacy zijn naïef en onuitvoerbaar. U kunt nu al bellen, 0800 1121. En u kunt ook uh, Twitter op hashtag Eerdmans, hashtag Bakas en hashtag uh, WNL. Dit is Avondspits van WNL, u gaat meedoen. En we spreken elkaar direct na het nos -journaal. Tot zo.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 8, 9, voor onderzoek naar MS. Radio 1. Het NOS-journaal. AOB-voorzitter Drescher neemt afstand van de zware kritiek van bondsbestuurder Kirsch op minister van Bijsterveld. Na de actiebijeenkomst van vanmiddag van stakende docenten had Kirsch het over de beroerdste minister van Onderwijs die Nederland ooit heeft gehad. Voorzitter Drescher zegt dat Kirsch ter verantwoording wordt geroepen. Ook in de peilingen van Sinovet is de SP flink gestegen. De partij krijgt 29 zetels, 7 meer dan 2 weken geleden. Maar de VVD blijft de grootste. In een peiling van Maurice de Hond werd de SP onlangs de grootste partij. Omroep Brabant mag voorlopig niet worden gekort op zijn subsidie. De provincie wil 400.000 euro bezuinigen, maar de rechter noemt de bezuinigingen onvoldoende gemotiveerd. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere regionale omroepen die ook te maken hebben met bezuinigingen. En schrijver Herman Koch krijgt volgens zijn uitgever een uitzonderlijk hoog bedrag voor de Amerikaanse vertaalrechten van een boek Het Diner. De Amerikanen hebben er meer dan 100.000 euro voor over. Hoeveel precies wil Kochs Nederlandse uitgever niet zeggen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Himstra. Het regent op veel plaatsen, maar vanuit het westen en zuidwesten begint het al droog te worden en later gaat het ook opklaren. Maar in het noordoosten duurt het nog een hele tijd en daar kan de neerslag ook als natte sneeuw vallen. Vanavond en vannacht wordt het overal droog en vooral landinwaarts kan het dan mistig worden. Het koelt af naar een graad of 4 aan zee tot nul in het noordoosten. En morgen begint de dag mistig of nevelig, maar in het westen breekt de zon snel door. In het oosten blijft de mist lang hangen en later gaat het over in bewolking pas. In de middag klaart het ook daarop. Het is morgen droog, maar morgenmiddag kan er aan zee wel een enkele bui ontstaan. De temperatuur die loopt op naar een graad of zeven. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig aan zee vrij krachtig windkracht vijf. In het weekend gaat het weer veranderen. Vanuit het oosten komt koudere lucht naderbij En dat is zaterdag in het noorden van het land al te merken... Daar wordt het slechts 2 graden, in het zuidwesten wordt het nog 6 graden. En verder kan er in het westen een enkele bui voorkomen. Zondag wordt het in het oosten amper nog boven nul, in het westen nog een graad of 3. En na zondag is het winters met lichte vorst in de nacht. ANWB Verkeersinformatie. Het is een drukke avondspits geworden. Nu nog 200 kilometer file. heeft vooral te maken met aanrijdingen... en vooral Rotterdam kreeg het zwaar te verduren. De A20, hoek van Holland richting Gouda... die is nog steeds dicht bij Knoop en Terbrechtseplein... heeft te maken met een ernstige aanrijding. Vanaf Schiedam staat daar 7 kilometer file. En ook op de wegen rondom Rotterdam is het behoorlijk vastgelopen. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 8 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein zo'n 12 kilometer. Zowel op de hoofd- als de parallelbaan staat het aardig vast. Gelukkig zijn daar de reisschok wel weer vrij... nu begint het ietsje door te rijden aan de voorkant. Op de A20 vanuit Gouden naar Hoek van Holland... staat bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer... Er was ook een aanrijding op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen bussen en knopend Muidenberg nog 7 kilometer. Daar zijn alle reisrokken weer vrij. En een aanrijding met drie auto's op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knopend De Baars en Best staat 14 kilometer. Bij Best is de linker reisrok dicht. Verkeer richting Eindhoven kan het beste de borden Den Bos volgen. Dat is de route over de A65 en de A2. Dit is radio 1. WNL, Avondspits. Joost Eerdmans. EU-plannen voor internetprivacy zijn naïef en onuitvoerbaar. Ja, een hele goede avond. Dit is Avondspits van WNL tot 7 uur. Je kunt mee discussiëren over de toekomst van onze digitale samenleving. Bel WNL 0800 1121. Ja, want Brussel wil de privacy op internet beter gaan beschermen. Er komen digitale regels waardoor jouw gegevens op internet niet zomaar gezien en gebruikt kunnen worden. En je krijgt het recht als internetter om vergeten te worden. Je data worden dan op jouw verzoek overal gewist. Want we zijn bang. 72% van de Europeanen maakt zich zorgen over de veiligheid op internet. Goed idee om daar dan wat aan te doen, zou ik zeggen. Maar mijn gast vanavond, trendwatcher Ajit Bakas, denkt daar heel anders over. Hij noemt de EU-plannen naïef en niet uitvoerbaar. Hij lanceert vanavond bij Avondspits zijn nieuwste boek, Het Einde van de Privacy. Over die tweede digitale revolutie die over ons neerkomt. En hij is de hele uitzending bij. U mag dit keer gaan reageren op zijn stelling. De EU-plannen voor meer privacy op internet, die zijn onuitvoerbaar. Wel Bel nou? 0800 1121 ja, de eerste twint is al binnen, Margot Pulletje zegt... de hele avond privacy op Radio 1. Top, inderdaad, privacy. Wat vind je ervan? Is het genoeg of niet? Vind je met Ajit Bakas dat het einde misschien wel nadert van onze privacy? Of zeg je net als hij ook, we kunnen er heel erg weinig aan doen. Tenminste, de plannen die tot dusver gelanceerd worden... die zijn zeer naïef om al die data op tijd te weten ja, te wissen... of te laten wissen, of in ieder geval eh, niet meer traceerbaar te maken. Eh, nou, aan de lijn is onze gast van vanavond, Ajit Bakas. Goedenavond. Goedenavond Joost. Ah, het goedje te spreken. Waar vandaan uh, kom jij? Uit de wereldstad Nijmegen. Nou, kijk eens aan, zeg. Dat, je, dat, dat je die, valt mee. Dat valt mee. Nou, de verbinding is ook goed. Uh, ja, ik, nou, welkom in de show. Jij gaat ons Kijk meenemen in, in, in de, de privacyperikelen op internet en wat daarvan overblijft. Nou zei gisteren de EU-commissie van jongens, die privacy, ja, dat, uh, die moeten we echt gaan waarborgen. Daar moeten we wat gaan, daar, die moeten we gaan beschermen. En u zegt, er is zometeen helemaal geen privacy meer op internet. Wie heeft er nu gelijk? Ik natuurlijk. Ja, dat, dat, zoals altijd. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, ik ga je voorbeeld geven. Kijk, de, de, de, de, de eurocommissaris kan dan wel zeggen... Uh, Google en Twitter en, uh, uh, en Facebook... die moeten dat soort dingen uh, wissen. Maar dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Al die informatie staat op uh, servers in Amerika. En wat je ziet is, ook juridisch is het gewoon zo... dat de, de data vallen onder het land waar de server staat en uh, Amerika heeft hele andere uh, wetten uh, dan, uh, dan wij het hebben. Dus dat is één. Hmm. Alleen al door het feit dat die, die, die informatie helemaal niet hier staat. Als jij een foto van jezelf zet op Facebook, staat die gewoon op een server in Amerika. Ja, nou, die cloud computing, hè? Want de cloud, uh, de, de die de cloud volk. computing. Ja. Dus het is fijn uh, dat de dat, dat, dat, dat, dat heeft, geen, maar dat heeft geen zin. Ook niet in uh, Europa. Dus. Is, Ook in Europa. Nee, nee, maar die servers staan niet hier, die servers staan in Amerika. Dus je kunt niet tegen. dan moet je dus tegen een deal maken met de Amerikaanse regering. En dus zeggen dat wij dan, dat de Amerikaanse regering en de Europese samen dezelfde hmm. wet gaan maken over privacy. Nou, dat is ik nog niet gebeurd. Nee, dus volstrekt, volstrekt al zinloos zeg je. Ja, wat ze. Het tweede ze... is. De, de, de, deze uh, uh, fijne Eurocommissaris, dat is de mevrouw die ook ons land wilde overspoelen met Roma. Uh, dat was ook zo fijn wereldvreemd. Uh, dat is die, die rare Luxemburgse mevrouw, die heeft ook geen idee waarom het gebeurt. Want waarom word je gevolgd op internet? Omdat wij zo graag als burgers gratis internet willen. We willen gratis googlen, gratis zoekmachines, gratis Facebook, gratis uh, Twitter. En niets in het leven is gratis. Dus omdat we dat als consument gratis willen, gaan die bedrijven. Alleen manieren vinden ja. om geld uit onze zakjes te kloppen. Want we moeten natuurlijk kabels betalen. we moeten grote servers betalen, personeel. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. De enige oplossing, en dat schrijf ik ook in mijn boek. Het einde van de privacy. Is dat er betaald internet komt. Dan kun je gewoon straks kiezen. Net als wanneer je zegt, ik wil naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Ik ja. ga voor de gewone weg door de files en het gedoe. Of ik neem de autoroute de Soleil, auto de, de tolweg. Ik betaal. Maar dan heb ik geen last van het gedoe. Nee. Dat moet op internet ook krijgen. Dus dat jij bijvoorbeeld zegt, ik betaal. Een x-bedrag per maand, weet ik wat, partientjes of zo. En in ruil daarvoor heb ik toegang tot Facebook, Google enzovoort. Ik mag gebruik maken van hun servers, kabels, personeel, wat dan ook. En ik word alleen gevolgd op die plekken die ik dat prettig vind. Bijvoorbeeld bepaalde webwinkels waar, als jij op, in, uh, op Amazon een boek koopt. ...dat je het prettig vindt dat je bericht krijgt van nou, mensen die dit boek kochten... kochten ja ja ja zover... je loopt dus... ...dat je niet allemaal doktersromanetjes aangeboden krijgt, omdat je die toch niet leest. Maar... Nou, dat is prettig, maar daar kun je er helemaal voor kiezen. Maar die burger, die consument, die eist gratis internet. Ja, maar dan is het dus de vraag dat je, je gaat betalen voor je privacy, dat zeg je eigenlijk... ...maar dat doen we natuurlijk... Nou nee, je gaat betalen voor het gebruik maken van een dienst die tot nu toe... Zogenaamd gratis is, maar in de praktijk betaal je er gewoon, gewoon voor. Maar in feite moet je toch gewoon. door je data te leveren aan adverteerders. En daarmee verdient uh, de Googles en de Facebook hun geld. En dat is volkomen terecht. Ja, maar ik betaal toch ook niet voor mijn privacy in het dagelijks leven? In feite. Dat je, dat je een straat die ongurig binnenloopt. Je zegt van nou ik wil even wat geld. Ik moet even geld betalen bij de, bij de ingang van de straat. Nou, want hui, je hier kan wel ik wel eens stukken Je betaalt wel door een goed slot op je deur te zetten. door een alarmsysteem te nemen enzovoort. Zodat niet iemand zo makkelijk kan insluiten. Dat is eigenlijk het hele einde even. Nou... Je kunt niet gratis gebruik willen maken van Google. Google en Facebook, want dat kan niet. Dat zijn bedrijven die van alles moeten doen om jou te laten uh, twitteren, facebooken en googlen. Nou, Ajit, je legt... Moet dus voor betaald worden. je legt hem al heel goed de, de bal op de stip, vind ik zelf. Uh, dit wordt weer een mooie sub substelling onder de centrale stelling. Je moet dus gewoon gaan betalen voor je privacy op internet. Wat vindt u daar eigenlijk van? 0.81121. Het is de mening van niemand minder dan Ajit Bakas, uh, onze grote trendwatcher, met zijn nieuwste boek Het Einde van de Privacy. Eigenlijk zegt hij, het is wat, wat de EU, dat is eigenlijk de hoofdstelling. De EU verzint alle plannen, Maar privacy moet je, kun je bijna niet meer waarborgen, tenzij we weer gaan betalen voor ons internet. Daar reageert Jeroen Kummeling op, uh, Adjit, die zegt het is naïef om te denken dat we nu nog privacy hebben. Chipkaart, camera's, noem maar op, privacy is, is nu al echt voorbij. Ik, dat, ik, dat vind jij ook, ja. We gaan zo verder praten met jou ook, uh, uh, Adjit. We gaan eens kijken wat de mensen zeggen. Bart Rozenboom uit Amsterdam, goedenavond. Ja. Ja goededag. Nou, ik ben het absoluut helemaal volkomen eens met de stelling, maar ik denk dat ik misschien nog wel dan een stapje verder kan ga gaan. Ik denk dat het al minstens 15 jaar geleden gebeurd is, want ik ben al heel lang met computers bezig. Ik heb ook bij een telefoonmaatschappij gewerkt. Nou, telefoongegevens die worden al nu standaard drie jaar betaald, uh, uh, uh, uh, uh, nou ja, vastgehouden. Ja. Uh, en ik ben het gewoon absoluut mee eens, dus, uh, inderdaad dat is helemaal niet voor niets. En, uh, nou, zeker als je nog verder gaat, want je kunt nog veel verder gaan. Bijvoorbeeld, ja. ik woon in Amsterdam, er rijden allerlei auto's rond met mensen met van dubieus... ...en die hebben de meest geavanceerde afluisterapparatuur. Google die heeft een keertje de hele stad in kaart gebracht... ...waarbij jij op je balkonnetje gefilmd kon worden. De, de privacy bestaat al tien jaar lang niet meer in Nederland. Het bestaat gewoon echt al helemaal lang. Maar ben jij, Bart, uh, ben jij, denk je dat de mensen bereid zijn om te gaan betalen... ...dus voor internet, voor Google, gewoon uh, om, om, om ja, die privacy te waarborgen? Wat hij net zegt, van je kunt altijd kiezen tussen een tolweg en een provinciale weg. En kijk, je betaalt natuurlijk voor je provinciale weg altijd via je gemeentelijke voor je, voor je belasting. En als je door snel weer doorrijdt, dan kun je inderdaad over een tolweg gaan racen. Ja, ja. Je ja. vergelijkt met de gewone snelweg. Ik, Daar... vind niet, ik vind niet dat jij als burger verplicht moet zijn om voor jouw privacy te gaan betalen. Wat wel zo is, als jij met commerciële bedrijven in, in de slag gaat... Ja, oké, okay, goed. Uh, wat is nou de bonusaanbiedingen uh, van de supermarkten? Hm. Die houden ook bij of jij elke week een... Uh, ja. ja, dat doen we gewoon voor vrijwilliger mee in feite. Hè? Bart, Bart, bedankt. We gaan even door naar Aziz uit Leiden. Ja, nog goede avond. Eén goede avond. Met, met Aziz. Ik ben volledig eens met uw gast en met uh, de vorige spreker. Er is geen uh, sprake meer van uh, privacy. Uh, omdat het ook geld opbrengt, uh, uiteraard. Uh, alles wat uh, geld opbrengt. Uh, daar gaan mensen uh, blijkbaar uh, op lijken ervoor. Mm. En, uh, en, en, en niet vergeten ook de overheden, de inlichtingendiensten en dergelijke. Je, iedereen kan en wordt afgelost of, of, uh, of uh, afgestapt uh, uh, via. Uh, internetadres, dus uh, dat is al, al lang zo. En dat is een illusie om te denken dat we nog privacy hebben. Oké, okay, dankjewel. Een illusie om te denken dat we nog privacy hebben. De plannen voor internetbeveiliging zijn dan ook naïef. Dat zeg ik niet eens. Uh, maar Ajit Bakas, die is daar heel stellig in. Ajit, jij zegt zelfs: van het gaat niet meer om welke weg je inslaat, maar welke sporen je achterlaat. Uh, dat, daar gaat het in feite om in de toekomst. Maar nou zeg ik nou, dat. is ook zo. Kijk, maar je ja. kijk, een baby van twee maanden oud. Het staat al in twintig databestanden, variërend van het bestand voor de hielpreek tot de burgerlijke stand, dat ga maar eens even door. En als het kind bijvoorbeeld een bedplasser of whatever is, dan kan een beetje adverteerder zo die, die sporen <laughs> bij elkaar brengen en zeggen, nou, dit, uh, we moeten deze ouders iets bijzonders aanbieden, want uh, het hmm. kind heeft dat en dat en, maar Het kan al met twee maanden oud. Dat staan van zoals jij en ik. Ja, hou standen. op, maar nou andere kant, het is ook goed ja. nieuws. het is ook goed nieuws voor criminelen. Uh, tenminste, dan kun, je ze, dan kun je de crimineel ook goed vinden. Want die laatste spoor nee, kwam net zo hard maar, achter. Dat, nee, maar dat vind ik ook een grote zegen. Denk. Dat vind ik ook, daarom vind ik ook dat we echt grote bewondering moeten hebben voor clubs als ons uh, Nederlands Forensisch Instituut, dat echt onze CSI-club is, ja. die dat soort dingen doet. Als bijvoorbeeld bij jou in de straat iemand vermoord is, kunnen zij dus zien aan die mobiele telefoons wie daar in de buurt is geweest. En dan zeggen ze nou, een van die tien mobiele telefoons die rond dat tijdstip bij uh, die moord is geweest, is of de moordenaar en de ander zijn de getuigen geweest. Ja. Nou, en, en dan is het veel makkelijker uh, een crimineel op te sporen. Maar dan gaan nou, crimineeltjes, die gaan gewoon de oude Nokia'tjes uh, gebruiken. D dat, is nou, dat, dat, is, dat is een oplossing. Dat is een oplossing. Als je zegt ik wil niet gevolgd worden... dan gebruik je die oude Nokia van vroeger. Maar dat gaat ook bijvoorbeeld als je vreemd wil gaan. Hè. Ik bedoel, een vriend van mij die ja. had zijn, zijn, zijn Apple, zijn iPhone... In die auto had natuurlijk ook een navigatiesysteem. En zijn vrouw verdacht hem ervan dat hij vreemd ging. Dus zij zette haar iPhone in zijn auto, onder de stoel, maar dan uit. Want ook als hij uit is, dus gaat GPS door. En zo kon ze zien dat hij niet aan het overwerken was op kantoor... maar bij een oh. andere mevrouw stelt, want het werd een dure scheiding. Zo. Moraal van het verhaal, kijk altijd onder je stoel als je in de auto zit. Dat staat. is een van de belangrijkste conclusies in je boek waarschijnlijk. Want dit is Geweldig. een goede tip. Geweldig tip voor de luisteraars. Doe nooit, kijk altijd even onder je stoel voordat je vertrekt. 0800 21 De, de plannen voor privacybescherming, die je kunt ook vragen aan hem stellen, want hij voorspelt de toekomst ook bij ons vanavond. Dus ik, ik zou zeggen, grijp je kans. 0811-21, uh, dan, uh, dan gaan we zo ook een tegenstander van Ajit aan de, aan de lijn uh, krijgen. Daphne van de is van Bits of Freedom. Hij ziet wel veel in die plannen van de EU. Eerst nog even een beller, dan komen we bij Daphne. Uh, John uit Nijmegen, goedenavond. Ja, goedenavond, John van Hoogst van Nijmegen. Uh, ik ben het oneens met de stelling en ook oneens met de heer uh, Ajit. Om de dood eenvoudig reden dat privacy wel bestaat, Mensen geven hem alleen zelf weg. Uh, hij gaf net het voorbeeld van de burgerlijke stand: dat een kind al in 20, een kind van twee maanden, al in 20 databases staan. Maar daar zijn hele strakke wetten omheen. Pas op het moment dat jij als ouder jouw kind op Twitter gaat zetten, of een Facebook-pagina geeft, op dat moment geef je al heel vroeg de privacy van je kind weg. Je bent zelf. Precies. Ja, ja ga door. Jouw idee? En mijn, mijn stelling is dat uh, mensen. Onvoldoende bewustzijn van hetgeen ze doen op internet. Gratis internet is prima haalbaar, maar als jij ervoor kiest om je app en, en houden op Facebook en op Google en noem maar op te zetten, waardoor inderdaad gegevens gekoppeld kunnen worden mm -hmm. en profielen van gemaakt ja. kunnen worden, ja, dan ben je privacy kwijt. John, John, af. helder verhaal, eigen schuld, dikke bult, Ajit, zegt John uit Nijmegen. Nou, oh, dat is natuurlijk wel. Ik sprak laatst een meisje, die liep ergens staartje. en die zette op haar Facebook profiel dat ze haar baas een lul vond. En vervolgens was ze verbaasd dat ze een negatieve stagebeoordeling beoordeling kreeg. Dat denk ik, koe... Cool. Je baas heeft ook Facebook, dat had je kunnen weten. Dus mensen zijn inderdaad gewoon uh, behoorlijk naïef. En nee. uh, ik denk dat het verstandiger is om de mensen daarin op te voeren. Ja. Kijk, wat ik wel aardig vind op Twitter: kun je nu een, een de tweet die je uh, op zaterdagavond tussen 8 uur en 8 uur s ochtends zondagochtend erop hebt gezet, eraf halen. Als je in een dronken bij alle onzin hebt op Kijk, dat vind ik mooi. Hè? Dan kunnen de dronken lapjes ook tegen zichzelf beschermd worden. Maar je kunt toch nooit je, dus je tweets. Nee, maar Ajit, je kunt je tweets toch nooit voor altijd uh, weghalen. Jack de Vries weet daar volgens mij alles van. Dat, dat, dat, dat lukt, dat lukt toch niet? In het verleden kan altijd weer gegraven worden op je op je Twitter. Dat is met alles en iedereen. Maar dat is maar dat, maar dat is ook gewoon zo. En de mensen moeten dat gewoon zich daar gewoon beter bewust van worden ja. en niet van alles erop gaan gooien. Ik bedoel, vanochtend stond in de voorstand zo'n bericht van een jongen die de nacht nadat hij met een meisje van Bill was gegaan op zijn Facebook aan haar berichtje aan haar zette: de seks was lekker vannacht. Toen denk ik, koe, en dan kan iedereen meelezen. Dan denk ik, ja, als je dat wil laten weten dan het meisje er een sms'je of belde yeah, erop, maar yeah, dan ga je yeah. toch niet op je Facebook. Je, wat je dan hebben je followers, je ja, dat, luk, die, luk, die, dat die mensen nog followers hebben, ook van uh, bij de Voice of Holland zie je dan, nu reclame, krijg je een, een tweet. En dan heb je, ja. Wat, <laughs> ja, oh, dat kan toch niet weer. Dat kan toch niet. Oké, okay, we gaan naar Bits of. Freedom, blijf aan de lijn, eh, Adjit, eh, want Daphne van der Kroft, goedenavond, is er is bijgekomen. Daphne. gekomen. goedenavond. Hoi. Ja, nou, je zegt Adjit Bakas, dus joh, je kunt proberen wat je wil, maar die privacy valt eigenlijk nauwelijks te beschermen in een verband als Europa. En, en jij zegt gisteren in het Nederlands Nationaal dat het juist heel makkelijk is om te controleren hoe de informatie wordt gedeeld. Eh, ik hoor een heel ander verhaal van Adjit. Uh, ja, dus die plannen van gisteren, dat gaat heel erg specifiek over bedrijven, hè? dus niet privacy ten opzichte van onze overheid, maar echt puur om bedrijven. Hmm. En daar staan echt hele praktische dingen in die heel goed te handhaven zijn en heel concreet zijn. Dus je kan denken aan... Uh, nou, heel veel mensen willen heus wel eens een keer weten wat een bedrijf nou precies van ze weet. Dat is nu heel lastig. Moet je allemaal juridische brieven schrijven en zo. Nou, dat is, dat is hart, hartstikke lastig. En in die regel staat dus... Dat moet makkelijk kunnen, dat moet online kunnen en dat moet gratis kunnen. Nou, dus dat zijn echt hele praktische regels waar wij met z'n allen straks iets aan hebben. Ja, maar nou zei je het net de, de, het idee om te zeggen met die cloud computing, we gaan dus eventjes alles beschermen en je in je spoor uitwisselen, terwijl je er niet eens over gaat, want de server die staat gewoon boven boven de VS. Eh, dan is het toch ook naïef? Nou ja, kijk, je moet wel dingen van elkaar scheiden. Dus bij bij uh, de, de uh, bedrijven die in, uh, in Europa actief zijn, hmm. die moeten straks ook voldoen aan die Europese regels. Dus zelfs als we het hebben over Facebook en Google. Die grote techgiganten waar natuurlijk heel veel van onze data staat, ook die moeten gewoon aan die regels voldoen. Dus uh, uh, als ik vraag wat ze precies van mij weten... een druk op de knop en ze moeten het geven. Dan moeten ze het geven. Nee, dat is inderdaad de ene kant. De andere kant is hoe zwaar kan je je privacy nog beschermen. Want uh, Ajit Bakas heeft het over de tweede digitale revolutie... die over ons komt. We hebben het over webwinkelen. Mijn vrouw doet niet anders meer. Internetbankieren. Ik geloof dat iedereen schrijft... Ajit nog één keer per, per zeven maanden een keer een bank binnenloopt per ongeluk. Voor de rest doe je het allemaal via internet. Dan is dat consumentenvertrouwen ongelooflijk belangrijk geworden. Hè? Als dat wegvalt. Ja, precies. En daarom denk ik ook dat... Dat uh, meneer Bakkout en ik het helemaal niet zo heel erg met elkaar oneens zijn. Want volgens mij, wat hij zegt, is privacy is wel voorbij, voelt voorbij voor een heleboel mensen. Omdat er, omdat er zoveel, uh, omdat het zoveel geschonden wordt de laatste tijd. Maar mensen hechten er enorm aan. En inderdaad, dat vertrouwen waar je het over hebt, dat is essentieel. En dat is ook waarom die regels gisteren zijn geïntroduceerd. Nou, precies, dat is natuurlijk waar. Want, u, ja, want. Nou ja, als, als consument, en, en, uh, en daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Als consument. Moet je een bedrijf kunnen vertrouwen, wil je, uh, wil je uh, zaken met ze aangaan. Dat is net zo. En uh, dat vertrouwen wordt nu teruggebracht. Nou, dat is de bubbel eigenlijk die ontstaat. Op een gegeven moment als het vertrouwen op internet verdwenen is... dan vallen met z'n allen wel in een hele diepe kuiladjiet... Als... Ja, maar dat, dat vallen we niet door. Want wat je eigenlijk bijvoorbeeld ziet is, uh, de burgers vertrouwen heel veel bedrijven uh, best wel. Ik heb bijvoorbeeld de discussie bij Albert Heijn meegemaakt over de bonuskaart. Je hebt de anonieme bonuskaart, dat heeft Albert Heijn je naam niet en ook je e-mailadres niet. En, uh, en de gewone met wel je naam. Nou, de gewone, daar kan Albert Heijn jou een aanbieding doen. Kijk, ik heb geen honden, dus ik hoef geen aanbieding voor hondenbrokjes. Ik heb geen baby's, dus ik hoef geen aanbieding voor luiers. Vind ik alleen maar makkelijk. Maar degenen die anoniem zijn, hebben dat niet. Maar degenen die een bonuskaart op naam hebben... krijgen bijvoorbeeld ook de nieuwe Smurf of Wuppie-actie. Hm. Ik heb echt woedende mensen... binnen het initiatiefvullen bij de klantenservice van Albert Heijn... die zegt: mijn buurman krijgt wel de wuppy en ik niet. Ja, u wil een anonieme bonuskaart. Hier heb je een e-mailbedrijf. Nou, dus voor een Smurf of een Wuppie leveren ze dus ter plekken hun privacy in. Dus ja, dat zie je ook dat wat mensen zeggen... niet per se is wat ze ook echt vinden en wat ze ook echt doen. Ik nee. kan van aan de daden van mensen... Nog één voorbeeld. Ja. En ieder die een iPhone koopt... Ja, op het moment dat je de ding installeert, moet je zeggen dat je akkoord gaat met alle voorwaarden van Apple. Iedereen klikt zonder te kijken, anders kan je dat toestel niet gebruiken. Nee. Niet iedereen klikt, ja, nog voordat we gelezen hebben wat er staat. Als je leest wat er staat, dan staat dat je Apple toestemming geeft om alles van jou te weten. En, te volgen. en de volgen. mensen klikken. Ja, maar wat is het alternatief? Want dan kun je niet door. Als je de algemene voorwaarden niet hebt. Dan neem je actie... een Samsung. Ah, je gaat gewoon weg. Dan ga je gewoon weg bij Apple. We moeten zo nodig dit. Oké. Okay. dan denk ik... Dus Ze vertrouwen het merk blijkbaar genoeg om dat gewoon op te geven. Ja. Nou, prima dan. Dat is prima. 0811-21: kun je kunt nog net meedoen. EU-plannen voor de privacybescherming eh, zijn, zijn zeer naïef, zegt Adjit Bakas. Wordt terwijl getwitterd. Joost Luisterburg die zegt: Adjit Bakas, eh, Eerdman, zodra voor privacy zijn intrede gaat doen, is de synergie van het internet weg. En geen aantrekkelijk medium. Wim Dorsman komt met omgekeerde wereld om te betalen voor de privacy. Je hebt geen geheimen, maar bedrijven moeten wel oppassen met het gebruik van info van klanten. Hosta Siboldiana zegt: ga op internet als je niks te verbergen hebt, of schakel een hacker in of een andere Engert. Maar dan moet je wel betalen. Niels zegt, burgers, bewust te maken over wat je op internet post. Je hangt je raam ook niet vol met persoonlijke informatie. Nou, dat is inderdaad een bakasser, uh, zeg maar. Wilco Jansen, die zegt, er uh, wordt er niet eens tijd om aparte regels voor het gebruik van internet te maken. Nou schrijf jij ook nog dat dode mensen op Facebook. Dat integreerde mij, Adjidi. Je zegt, van, er staan heel veel massa's dode mensen op Facebook en die blijven en daar maar op, staan. Uh, en op hotmail en ga maar even door. Kijk, als je, uh, als je doodgaat, geeft hotmail je inloggegevens aan je erfgenamen. Uh, uh, je moet je afvragen of je dat wil. Of dan je, je namen staan en alles te lezen. Ook als je een coma hebt. Ja, precies. Uh, of je als allemaal wil weten. Maar bijvoorbeeld uh, op Facebook, daar kom je eigenlijk heel moeilijk vanaf. Maar ook als je dood bent. Er zijn nog steeds heel veel uh, doden, miljoenen doden op Facebook. Op, uh, maar misschien als een, soort, als een soort memoria. memoria. Digitale wezens? Ja, ja, ja, precies. Digitale maar, misschien maar je, kunt, je komt er dus nog niet meer af. Uh, en, en dat is dus eigenlijk wat ook opgeruimd moet gaan, uh, moet gaan worden. Jij zegt en, verwijderen het na goed goed één jaar. He, nou, er, er is nu een site waar je kunt melden. En die stuurt jou elk half jaar een mailtje. Leef je nog? En als je na een tijdje niet antwoordt, dan krijg je nog één. En als je na drie keer. Dan wisten ze alles in één keer voor je. Dan ben je overleden. Tenminste. Hebben, maar de meeste mensen hebben het gewoon niet geregeld. Nee. Oké, okay. we gaan nog even. Daphne van der Kroft, nog één vraagje. Hoe garandeer je nou die privacy als je dat als Brits of Freedom. hoe zou je het willen garanderen? Heb je daar een idee over? ja. ja. Kijk, er zijn een paar dingen. Ten eerste is het, uh, hebben we de afgelopen twee jaar gemerkt... dat het heel belangrijk is dat we met z'n allen laten weten... dat we dit een belangrijk onderwerp vinden. En uh, we hebben gemerkt dat we in Den Haag en bij bedrijven... echt goed daarnaar luisteren en zich achter de oren krabben. En daarnaast... Kijk, privacy is voor ons... dat het gaat om, uh, om uh, vrijheid, om keuzevrijheid. Jij moet zelf kunnen bepalen of je het prima vindt... of je informatie wel of niet online hebt staan. Ja, en, het gaat, en om die, om die vrijheid... Uh, ja, je moet daar dus controle over hebben. Maar je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus wij geven, als Bitter Freedom, geven we mensen. Nou ja, praktische tips wat je zelf kunt doen. Praktische tips voor jezelf. En je houdt het drijf in de gaten dat ze niet een beetje informatie aan de haal gaat waar je niet om vraagt. Dat zegt eigenlijk had je het bij Bakas ook. Jeno Hersnorst Farisen zegt. Uh, ICT is sowieso een informationeel zooitje. Je weet nooit wat wel of niet klopt of achterblijft. Onbetrouwbaar, onbedienbaar spul. Uh, even een korte, nog even meneer Van Rest. Als u het kort kunt houden, wat vindt u ervan? Ja. Meneer Heerpans, u doet er zelf van mij. Ik bel gratis. U hoeft maar aan op een knopje te drukken en u weet hoe vaak ik bel en op welk adres. Nou, ik zie de de mensen plaats. nu ineens schudden aan de andere kant van het glas, maar zover is het nog niet hier bij WNL. Meneer Verrest is meteen ook uh, rest my case, zeg maar. Uh, ja, Adjit, Ajit, wil je nog iets zeggen? We zitten in de laatste minuut. Nog een. Nog een laatste, Ajit, we kunnen, kunnen nog even wat tweets doen. Mohammed, even kijken, medestander zegt... Uh, voor een schone wc onderweg betalen we graag. Waarom niet betalen voor de privacy op internet? En Bas Hendricks zegt... Eerdmans, net alsof je betaalt voor Twitter, je anonimiteit geborgd is. En Barend, hoe moet ik dan met mijn gegevens afschermen? Kan dat nog wel? En ik wil niet dat mijn hele hebben en houden wordt doorverkocht voor bedrijven. Dat, en Marianne tot slot, Eerdmans, wat je niet in de krant wilt hebben... stret dat dan ook nou, niet op het openbaar een podium. Internet, hackers zijn slimmer of sneller. Ajit Bakas, het was mijn genoegen jou als gast. De mening, man, hier te hebben in Avondspits van WNL. Succes met je boekpresentatie morgenavond, geloof ik. Ja, ja? morgen neemt Ivo opstelten hem in ontvangst. Kijk aan. Nou, we gaan er naar kijken, we gaan er naar luisteren. Wij sluiten af. Uh, Avondspits, dank voor het bellen en twitteren. Straks gaat Kunststof verder hier op Radio 1, daar in Gigal Krant over zijn docurrex. De Koosje de Hamvraag. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe Avondspits. Tot dan. De bekendste dierentuin van Nederland in Emmen gaat verhuizen.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 Een meesterwerk van Albi. Van 20 januari tot en met 18 maart. ot-rotterdam.nl Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Wie is de mol? Nog zes kandidaten en één mol. Je bent een eigen wijzig. Maar dat komt omdat ik je niet vertrouw. Wie is de mol? En jij, als jij de mol bent...